6 uur met Merel Westrik. Goedemorgen. Code oranje deze ochtend voor vrijwel het hele land. De Rijkswaterstaat adviseert iedereen om vandaag thuis te werken en niet de weg op te gaan. Het gaat vrijwel overal sneeuwen en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Op luchthaven Schiphol hebben honderden gestrande reizigers de nacht moeten doorbrengen. Ook voor vandaag zijn er al 600 vluchten geannuleerd. We verwachten veel sneeuw, vooral in de ochtend tussen 7 en 11. Waarbij er eigenlijk nog maar vijf vliegtuigen per uur kunnen binnenkomen en kunnen vertrekken. Dus er wordt volop geannuleerd op dit moment. Dat was te horen bij Hart van Nederland. Rijkswaterstaat strooit ondertussen alle wegen. Daar is nog genoeg strooisout, Maar in sommige gemeenten raakt het op. Zo worden in Barneveld, Bergen en Leiderdorp... alleen nog de belangrijkste wegen gestrooid. In Beeldhoven bij Utrecht moesten vanacht tientallen mensen... hun huis uit vanwege een gaslek in hun flat. Dertig woningen en drie huizen aan de overkant van de flat... moesten worden ontruimd. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen, zijn nu terug naar huis. Hoe het gaslek kon ontstaan, wordt onderzocht. Twee Nederlandse wintersporters zijn zwaargebond geraakt in Oostenrijk... na valpartijen op de skipiste. In Tirol raakte een oudere man buiten bewustzijn toen hij viel. En verderop ging een snowboarder hard onderuit na een mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters naar het ziekenhuis afgevoerd. Hoe het nu met ze gaat is onduidelijk. En het gaat jonge starters wat makkelijker af op de huizenmarkt. Volgens de hypotheker lukt het vooral twintigers vaker om een eerste huis te kopen. Het komt omdat er meer betaalbare woningen te koop staan... en jongeren iets meer te besteden hebben. Het aantal hypotheekaanvragen van starters tot 25 jaar... is in een jaar tijd zelfs bijna verdrievoudigd. En dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken gaat het vandaag dus weer sneeuwen. Alleen op de Wadden en in Limburg hebben ze daar minder last van. Uh, het vriest nu nog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of drie. Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show. Het is woensdag, 7 januari 2026. Koen en Sander beginnen de dag samen met jou vanuit huis... Want met elkaar de dag beginnen zorgt voor een goed begin. En een goed begin is het halve werk. Maar zijn Koen en Sander wel wakker? Brandt er al licht in Huizen Lantinga? Is er al iets te horen in Huizen Zwijnenberg? Laten we eens luisteren. Hey, goedemorgen. Oh, hey, goedemorgen. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, goedemorgen. Hi. Hey. Live vanuit de auto. Ik ben vast vertrokken. Ja, dat is een goeie. En ik rijd uh, 9 kilometer per uur, Sander. Geen grap. Nee. Ja. Ja. Oh. En weet je hoe het komt? Nee. Ik, ik zit achter een strooiwagen. Ah. <laughs> voor oh, de rest is er, is, oh, hij slaat nu af. Top, top. Daar, daar, daar gaat je lak. Hoppakee. Ja, het is niet goed voor de auto, nee. Nee. nee, het is niet goed voor de auto. Maar ik ben vast vertrokken. Normaal gesproken dan, uh, ja, zit ik nog lekker thuis in de keuken. Maar ik dacht, ja, met al die sneeuwopkomst, zeker Zekere voor het onzekere. Uh, ik ga vast rijden, want dan ben ik hopelijk op tijd. Ja, ik hoop het ook. Ja, ik, uh, het gekke is, Koen, uh, hier in Amsterdam regent het een beetje. Oh! Ja, dus ik mag, ik, ik mag leiden dat er sneeuw hoort. En anders is echt alles voor niks geweest. Nou, ik... Het, het schoot gisteren nog even door mijn hoofd. Wij zijn natuurlijk maandagochtend... zijn we allemaal een beetje verrast... door die enorme sneeuwbui tijdens de ochtendspits. Dat zorgt best wel voor chaos. En dan heb ik het idee dat we misschien iets te hoog... van de toren zijn gaan blazen. Ja. Ik, ik trek misschien nu te vroege conclusies. We weten niet hoe het er over een paar uur bij ligt. Nee, ik ook niet. Maar, maar ja, het toch. Is, ja. Maar toch, ja, zeker. En kijk, we kunnen niet nog meer tegenslag gebruiken... want het stapelt zich op. Maar kijk, ja. even, ik heb vier kinderen vandaag de hele dag thuis. Want de oh, ja. scholen zijn dicht, et cetera, et cetera. Ja, het is wel... Echt, het, het, het, het sneeuwt, maar het, het, op de papieren lijkt het wel echt noodsituatie weer. Ja, en ergens vind ik het ook. Het is toch ook leuk. Het, het heeft ook Het is natuurlijk niet leuk als je er last van hebt als je een vlucht moet halen of uitgegleden ben of wat dan ook maar dat het land even zo ontwricht is en dat je dan maar over één ding kan praten vind ik dat toch ook wel even ja, lekker maar dan mag ik wel hopen dat, dat, dat het weer zijn eer aandoet en dat het gewoon dat het wel 24 ja. centimeter valt want als ik gewoon nu naar buiten kijk zie ik zie een beetje motregen. Ja. dan denk ik waar hebben we het over ik ga zo de begonia's planten klacht indienen als het vandaag uh, helemaal niks blijkt te zijn. Nee, we gaan geen brieven bijgaan. schrijven. We je boos worden. Weer alarmen vliegen ons onze oren. De eerste drie hebben we al mee te pakken dit jaar. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nou, ik heb inmiddels weer een aardige snelheid te pakken. Het valt hier, ik, ik rij nu uh, in de omgeving Utrecht. Daar valt het nog heel erg mee. Dus ik af en toe een verdwaald korreltje sneeuw. Maar de, hopelijk de grotere hoeveelheid moet nog komen. Nou, doe voorzichtig. Ik ga ook uh, de auto in. En uh, we hopen op tijd in de studio te zijn. Van Joe, tot zo. Zeker. En dan kunnen we weer lekker voor start met de ochtendshow. Voor de woensdag. Tot zo. Dit is Joe, met de Koen en Sander Show. do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like a above the serenity. I seek to cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Solarshow. Hey hey, goeiemorgen. Bij Joe! Welkom bij de ochtendshow van uh, Joe en ik kijk om me heen en daar zijn we allemaal weer hoor. Sander, goedemorgen. Een hele goede morgen. Westrik. Goedemorgen. Hoe uh, ging het allemaal vanmorgen? Geen centje pijn, nee hè? Nee. Nee, maar dat is ook uh, ja, dat was, dat was ook logisch, toch? Want uh, ja, pas om zes uur ging de code. Oranje van kracht ah, okay. in een aantal provincies. Maar dus, ik maak me wel zorgen. Want het, het, het is. Ik, bij, mij, bij hier in Amsterdam, althans was het 2 graden toen ik hierheen reed. Ja. Ja. Het mot, mot regent het een beetje. Oh. Dus ik weet niet wat, ik, ken natuurlijk, ik ben natuurlijk geen weerman... maar bij twee, twee graden en regen, wanneer wordt het dan in één keer sneeuw? Ja, maar jij bent te hard je binnenstad, hè, Sander? Ja, dat is Daar waar, is waar het ja. Daar is het wel ik, ik, een stuk warmer. Ja, maar dames zou ik ook, hier is het in ieder geval uh, is het regen, ja. Dat klopt, want jij zei gisteren ook nog, want ik was thuis... jij zei gisteren, ja, ja, je smelt de sneeuw... en ik reed weg met min zes. Ja, is toch het echt het verschil tussen. Ja, nee, u het Utrecht, stof, de... gisteren min 10 notenbenen, was. Hier om bijna, als de raad van 11, komen weer bijna elkaar. Ja, de ja. graag tevoren dicht. Ja. Ja. Nee, nou ja, maar goed, ja, vandaag uh, toch een beetje anders dan anders. Mensen werken uh, over het algemeen thuis. Ja, dat is ook het advies. En ik heb toch een beetje het soort idee dat we allemaal een beetje in afwachting van ja. de eeuw zijn. Ja, en dat, uh, dat weet ik vaker met weermodellen en weeralarmen. Ja, nee, ik weet wat er gaat komen nu. En dan hoop ik wel, wat ik zei, ik hoop ja. wel gewoon dat het dan ook gebeurt. Maar ik... Jij hebt er gewoon zin in. Nou nee, ik heb geen zin in gefopt te worden. Nee, kijk, Sander, de te worden? Sander ja. denkt, mijn kinderen zitten thuis, de scholen zijn dicht, er rijdt geen openbaar vervoer. Dus het hele land ligt plat. Het moet Postverdorie wel ergens omgaan. Als straks blijkt dat er drie druppels uh, natte ja. sneeuw vallen, dan. Voelt er zich genaaid. We krijgen ook altijd vaak voorjaar, najaar, om de dag een storm met een naam, weet je wel. Dat begint bij Appie en dan wordt het Beatrice en dan wordt het Cornelis. Ja, pas een keer bij Frederik dat je denkt, nou komt er echt een keer een storm. We strooien te veel met weer. Ik zou eigenlijk een weeralarm, weeralarm willen. Een weeralarm, weeralarm? Ja, een weeralarm die waarschuwt of een weeralarm wel terecht is. Oh ja, Goed. Ja. Maar wij zijn wel goed in het uitdelen van alarmen. Dat wij is zijn waar. Wij heel goed. Ja, ja en vaak, vaak al 13 dagen van tevoren. Want het is natuurlijk ja. ook gewoon clickbait. laten we eerlijk zijn. Klopt? Ja. ja jij zegt eigenlijk fake nieuws. Nee, dat zegt niet. Fake weer. Fake weer, ja. Even actuele stand van zaken, want we krijgen allemaal appjes binnen van onze luisteraars. Hartstikke leuk. Blijf dat ook doen. Ja. Actuele situatie waar jij woont. Geef ook even dan door waar jij woont, natuurlijk. Bijvoorbeeld, Ans, die app nu. Het sneeuwt nu hier. Ja, oh, die zien oh. Tirol. Waar is Ans? Ja. Dat weten we niet. Maar Ans, oh. Ans laat even weten waar hij zit. Carmies, pattenkirsje. <laughs> uh, Maggie bijvoorbeeld, die zegt hier in Den Haag. Daar sneeuwt het nu echt. Oh, wat goed. Ja, en ik okay. zit op de sneeuwraden te kijken. Ik Volk. ook. In, in, in Leeuwarden, zeg maar, die, daar is het echt sneeuwen. En er trekt vooral wat sneeuw over het land. Dus uh, doe er je voor, dan geniet ervan. Ja, precies. Probeer er ook een beetje van te genieten. Stuur ons even een appje, een voice-appje mag natuurlijk ook sowieso. Fijn dat je luistert naar de Coeders Ander Show voor deze woensdag. Let me say the sand, is all I need, let me be the one you'll come running to, oh! Show, it is show. Ja, Merk met de That Just The Way. Kom kom heel veel appjes binnen van mensen die uh, nou, net de gordijnen hebben opengedaan... of bijvoorbeeld uh, onderweg zijn, zoals Michael. Goedemorgen, Koen, Sander en Merel. Uh, ik rij nu bij Groningen en het is echt uh, aan het sneeuwen. Kijk, leuk. Dus uh, ik moet nog naar Amsterdam. Oh. Sterkte Michael onderweg, straks krijg je het nieuws van half zeven. Ja, Rijkswaterstaat die adviseert iedereen vandaag: ga niet de weg op, blijf thuis. In de eerste provincies geldt al een code oranje. Michael, je kan nog omkeren. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu sensordine-wondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor deze.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 Het weerbericht van de Weerplaza. Het uh, gaat sneeuwen op veel plekken. Alleen op de Wadden in Limburg hebben ze er wat minder last van. Het vriest nog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of drie. En het advies is dus vooral, blijf thuis als het kan. Code oranje vandaag. Zeven vertragingen op dit moment op de weg. Langste is helemaal niet zo heel lang trouwens. Op de A7, Horend Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en Zaandijk. Tien minuten extra reistijd. Ja, goedemorgen, de Koen en Sander Show voor de woensdag. Het nieuws van half zeven. Hier is Merel. Goedemorgen. In vrijwel het hele land geldt deze ochtend de code oranje vanwege het winterse weer. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland is die nu al van kracht. Wordt gewaarschuwd voor gladheid, wordt veel sneeuw verwacht... Later deze ochtend gaat de code oranje ook gelden... in bijna alle andere provincies. Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken als dat kan. Moet je toch echt de weg op? Dan heeft de ANWB een paar tips. Neem een goede jas mee, voor het geval je stil komt te staan. Oh ja. Zorg dat je telefoon opgeladen is. En maak voor vertrek je hele auto sneeuwvrij. Want als sneeuw van het dak op je voorruit valt... dan zie je ineens helemaal niks. Meer. Oh, goeie. Ja, ja dat klopt. Ja. Sneeuw is natuurlijk ook heel zwaar, heel heftig spul. Dat kunnen hier uitwisselen. Die, die, die hebben de kracht niet om het weg te halen. Nee, dus als je hard remt, dan, kan... dan je de, de valt het naar voren. <lacht> dus het beste is gewoon heel hard optrekken, optrekken ja, valt het nou? Gewoon 180 ja. km/uur ah. en dan valt het achter. <laughs> op een gladde weg. Slim. <laughs> Dat is ook echt heel erg. Nou, het winterse weer uh, zorgt op veel plekken voor gedoe. Op uh, Schiphol hebben gestrande reizigers de nacht op veldbedden moeten doorbrengen. Och, jeetje. 600 vluchten zijn daarvoor vandaag geschrapt. Uh, ook zijn veel scholen uit voorzorg dicht vandaag. Uh, verder is in Tiel het grote wijkfeest van de Postcode Loterij afgelast. In Den Haag gaan de markten niet door vanwege code Oranje. Ook halen veel gemeenten deze week geen afval op. En kerstbomen die worden later opgehaald. Verder zijn er ook heel veel nieuwjaarsrecepties geschrapt. Dan, let goed op als je een hond of kat hebt en die naar buiten gaat. Een rondje lopen, dat lijkt onschuldig, maar kan best link zijn. Uh, niet alleen vanwege de kou, maar vooral door het strooizout. Dat is giftig. Als je dier eraan likt, uh, bijvoorbeeld van zijn eigen poten, kan hij flink ziek worden. Oh ja. Dierenartsen slaan daarom alarm in de Telegraaf. Uh, maak na elke wandeling uh, pootjes goed schoon met water, droog ze af. Uh, en je moet ook echt oppassen voor de kou. Vooral pups, kleine en oudere honden uh, koelen snel af. En laat ze ook vooral geen sneeuw eten... want dat kan ook weer onderkoeling veroorzaken. Ja, het is een goeie, hoor. Dat strooizout is natuurlijk echt... Een ranzig spul. Ja. Maar die hondjes van mij, die twee tekkeltjes... Ja, die vinden het prachtig in de sneeuw, hè. dat is zo leuk. En eentje, die is echt, echt heel klein. Iedereen denkt dat het de pup is, maar dat is hij niet meer. Maar hij wordt gewoon niet groter. Maar die verdwijnt gewoon helemaal in de sneeuw. Ja. <lacht> en Maar hebben ze een jasje aan? Nee, nee. Ja, dat hebben we wel. Maar ja, ik denk, ja, wat ja, god, ja... Nee, ik doe dat niet aan. En zolang Ik zorg wel dat ze in beweging blijven. Dus die kleine ook, die begint niet heel erg te trillen... pas als hij stilstaat en dan uh, til ik hem op... of dan gaan we gewoon naar huis. Maar ze vinden het heel leuk. Wat wel ook een ding is, die, die, die andere, de die, die, die iets grotere teckel... die krijgt nog van die ijsballen aan zijn poten. Oh, ja. Dat is wel een beetje zielig. Zo daartussen, zo tussen ja, die Ja, echt, oh, echt, ja, ja dus daar ben ik nog een kwartier mee bezig thuis... om die eruit te krijgen. Oh. Gewoon meteen een heet bad gooien. Ja, dat lijkt me ook pijnlijk. Ja, dat is waar. Ja. En dan nog even terug naar gisteravond. Uh, groot sportnieuws. Erik ten Hag keert terug naar de Eredivisie. Hij wordt er komend seizoen de nieuwe technisch directeur bij FC Twente. Ten Hag begon zijn loopbaan als speler en later als trainer bij de club. Uh, en na al die jaren wil hij de club weer helpen. Ik wil graag mijn ervaringen die ik heb opgedaan... in het uh, nationale en internationale topvoetbal... dus in die verschillende rollen, ja, die wil ik hier graag inbrengen. Ik wil graag helpen om het fundament, wat denk ik al vrij stevig is... om dat verder te versterken. Ja, naast een succesvolle jaren bij Ajax uh, vertrok Ten Hag naar het buitenland. Hij werkte voor Leverkusen, Manchester United. Uh, bij beide clubs werd hij uiteindelijk ontslagen. Maar nu is Ten Hag dus terug naar de club waar het voor hem ooit allemaal begon. Even naar onze sportverslaggever Sander Lantiga. Ja. ja. Nee, ja, maar kijk Sander. Uh, Ten Hag is toch gewoon een toptrainer. Hij heeft natuurlijk de afgelopen clubs misschien niet zo heel succesvol gedaan. Maar uh, gaat hij gaat geen trainer meer worden? Nou, dat is, kijk, uh, dit, je zit natuurlijk nu in een, keer in een ander, ander segment. Uh, Van Gaal heeft hetzelfde gedaan, Koeman ook. Dan is stap naar uh, trainerschap wel weer een grotere, maar ik denk gewoon dat dit even een tussenpauze is. Oh ja. Want uh, als je technisch directeur bent, kan je makkelijker weg dan dat je trainer bent ergens. Ja. Dus ik denk dat het een warmhoudertje is en dat misschien zelfs bondscoachschap wel dan een oh. keer longt. Als Koeman ermee stopt? Ja, bijvoorbeeld, of dat er een grote club komt. Maar goed, je, je bent dan niet meer op de radar, dus dat is wel een nadeel. Maar goed, het is beter dan thuis zitten, denk ik, dan voor hem. Ja. Ja, en hij heeft zich geen serieuze clip gemeld. Ja, dan doe je dit. Je moet uiteindelijk iets doen. Ja, daarom. Merel, dankjewel. We gaan even terug naar 24 uur geleden. Merel, heb je nog enig idee waar we toen over hadden? 24 uur geleden? exact 24 uur geleden. dat is wel lang geleden. Koen weet ik niet meer. Maar echt exact 24 uur geleden. Waar hadden we toen over? Het ging misschien wel over staatsloten. Oh, ja. Een heftige discussie in de studio. Mocht je het gemist hebben, luister even mee. Jij krijgt van mij een lot. Jij wint die 30 miljoen. Ja. Ergens verwacht ik dan toch wel dat ik van jou in ieder geval, zeg ik gewoon eerlijk, dat ik op een gegeven moment even een belletje krijg van wat kan ik doen, voor je? Ik... Nou, ik heb nieuws voor je. Je zou geen stuiver. Ja. <laughs> nee, dat geloof ik. Dan krijg je de volgende. Dan krijg je je beste vriendengroep. Nee, je krijgt het van hem. Hallo, je zegt wat wat het je vriendengroep mee, daarmee te maken? Je ma krijgt het. Ik, het is geen onderpand. Oh, ja. Ja. Jemag. Dit was even hard tegen hard. Ja. Ja, want wat doe je als je iemand een staatslot geeft? Cadeau, geeft? Daar, daar, nou, cadeau Daar valt een hoofdprijs op. Hopen dat diegene een prijs vindt. Ja, voor diegene. Ja, doe je dan nog iets terug naar degene die het lot heeft gegeven? Nou, als je Sander Lantega heet, is het antwoord duidelijk. Dat is nee in kapitalen. Nee, wat eens gegeven blijft. Dan moet je maar een een kroontje voor zien. <lacht> ja, ongelooflijk. Ja, vind ik ook ongelooflijk. Moet gezegd worden, meeste luisteraars waren het echt met Sander eens. Maar dan denk ik ook, ja, hallo. Wacht maar af tot het zover is, Sander. En jij mij die 30 miljoen geeft. Ja, maar ik ga toch niemand een staatslot cadeau doen? Ah. Dat is sowieso al een armentierig cadeau. Nee, dat is toch een leuk cadeau. Een nou, jij hebt het gekregen ik het toch? Ja, aan ik dan krijg jou, ieder en... jaar. Met kerst krijg ik een staatslot. Ja, staatsblok. maar dan kijk, echt voor je verjaardag, vind ik, dan, denk, ja, dan, dat, dan heb ik nog liever een boekenbon of een kruidvatbon. Nou, ah, dat ben ik ook niet met je eens. Maar heb jij, uh, heb jij die, bol, die, uh, die loten al gecheckt? Nee, nog niet. Heb je ze bij je? Ja, ik heb ze meegenomen. Oh. Omdat ik dacht, oh, dat is misschien nog wel grappig. Nee, ik, heb nog niet, ik heb nog echt nog geen tijd Zou gehad. Zou je ze om... aan mij of Sanne willen geven? Deze nee, mag zelf checken. Nee, ik ga ze nu niet aan jullie geven. Nee, zeker was... niet hey. naar dit gesprek, want ik weet dat ik niks terugkrijg als ik dat vind. Hou, hou de envelopjes nog even dicht, Merel. Okay. En straks gewoon live op de radio. Ga even checken. Hello. En het kan zijn dat je over een kwartier als multimiljonair het pand verlaat. Ja, dat verlaat ik inderdaad over een kwartier. <tie> zegt ze, doei doei! Oh, ik probeer even een meuk halen. De van, ik de Alleen voor jezelf, toch? Nee, ook voor jullie. Oh. 7 januari codevang in bijna het uh, hele land. We houden natuurlijk op de hoogte van de actuele situatie. Veel appjes komen binnen. Mensen sturen ook foto's van hoe het er nu allemaal uitziet. En Leslie is onderweg. Goedemorgen, Koen Sander Meerel. Leslie waren dertig onderweg naar het uh, altijd zonnige Breda omgeving. Uh, ik had ooit een, uh, een ex. Oh. Had ik gezegd van, uh, wat zou jij doen als ik de loterij zou winnen? ze zegt ze dan zou ik de helft pakken. En dan zou ik er uh, tussenuit peren. Ja. Oh. Toen had ik gezegd, dat is mooi. Ik heb een tientje. <lacht> nou. <alles>. Tot ziens. <lacht> Tot ziens. Nou. <lacht> Leslie, dank voor je bijdrage. Ja, we hebben het over, uh, over de loterijen, en loterijen natuurlijk. Uh, Merel, ja, ja. jij hebt uh, twee halve staatsloten bij. Ja, ik heb ze hier voor me liggen twee uh, halve oudejaarsloten gekregen van mijn uh, vader. Op kerstavond, Wacht, in de uh. kerstboom. Ja, superlief. Echt super lief. Ik heb ze nog niet gecheckt. Oh, dat is wel een spannend moment. Je ja, gaat ze is... live op de radio, ga je checken of jij... Uh... Ik ga ze even checken. Ik heb het eerste nummer voor me liggen. Oep. Prachtig nummer. Oh. Maar het kan het zijn, en dat weet je niet, dat er nu gewoon uh, 50.000 of een ton... of misschien zelfs meer opvalt of minder. Zo, laten we het even hopen, zeg. Nou, ik hoop het ook voor jou. Mooi nummer. EQ96259. Ik tik het nu in. Nu checken. Oh jij. Yeah. Oh, Terra gaat lopen. Oh. Ja. oh, 5 euro. Oh, oh nou toch? 5, ja. euro. 5, 5 euro. 5 euro. 5 euro. euro. Ja. Lekker. Ja, dat, is, uh, dat is in ieder geval iets. Leuk. Uh, Oké, okay. volgende. Volgende. Volgende. Oh, dat gaat dan weer niet zo makkelijk op deze website. Uh, even kijken. Ja, volgende: DY spannend, dit. In ja. Y. Ja, 4, 7. Ja, maar dat hij een 10 lood heeft. 8, 9. <laughs> Half. Nu checken. Oh, en. Oh, ook 5 euro. Hé. Hey, nou, nou, kijk nou het twee, tientje. Ze is de tweede keer al minder blij met 5 euro. <laughs> zo stel gaat het. Je hebt zo. gewoon twee keer prijs, hè, Merel? Ja, twee ik keer. Had, ik had drie volle lood. Ik heb 90 euro betaald. Ik had nul. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, kijk, ik verwacht, je verwacht dit, dit, verwacht je. Ja. een 5 euro. 10 euro, gegeven paar die in de bek kijken. Weet je wat je ermee gaat doen met die 10 euro? Uh, Heb je nog mooie plannen? Wil je nog mooie reizen maken? Uh, 10 euro, misschien ga ik wel. Uh, pakje boter? Nog een pakje boter? Oh, <laughs> nog een pakje boter. We hebben gisteren natuurlijk een hele verhitte discussie gehad. Ja. Ik neem aan dat je het gaat delen. Ja. 10 euro? Nee, dat ga ik niet delen. Oh, waarom niet? <laughs> nou, een middel. Uh, jij hebt het gekregen, dat hing in de kerstboom, bij jouw vader. Ja, klopt, ja. Meneer Westrik. Ja. ja. Jan? Bij Jan. Wij hebben Jan aan de lijn. Oh, wat nu? Goedemorgen, Jan. <laughs> Goedemorgen. <laughs> <laughs> Papa, ben jij dat? Ben ja, ben jij dat. Heb je de hoofdprijs? Nee, pap, ik heb, ik heb twee keer vijf euro. Ja. Oh, doe er wat leus mee. Nou, meneer Westerik, we hebben gisteren een verhitte discussie gehad met z'n leer. Ja. En meer staat dat dit kamp, als je een prijs wint met een staatsloot die, die je gekregen hebt, dan moet je dat delen. Dus ik verwacht nu, ik, ik zet jullie even in een box apart, ik, <laughs> dat zij een, een, een, een, mee, een mededeling voor u heeft. <laughs> oh, nou. Papa, 10 ben euro hoef ik toen niet te delen. Hey, alleen prijzen boven de 10.000. Ja, hè? Ja, dat wil ik ja, ook. Dat wil ik ja, ja. ook. Nou, dan en, weet, ik, okay. weet het goed gemaakt, dan neemt u mee op een goede fijne vakantie. Hé, hey, top dan. <lacht> <lacht> wat Pap lief, papa, dat je al zo vroeg wakker bent, hiervoor. Hey, ja, maar ik, ik, soms leg ik nachten van je wakker. <lacht> <lacht> en, en meneer Westrik, wat gaat u doen op zo'n dag als vandaag met code oranje en zoveel sneeuw? Ik denk dat ik eerst koffie ga drinken direct, ja. en daarna eh, eens bekijken wat er allemaal mogelijk is. Ja, nou niet veel ja. kan ik u vertellen. <laughs> Maar dat is ook lekker. Dat ja. is ook lekker, ja. Ik dat dat vijf euro in de vorm van een staatslot misschien nog wel iets doet... maar verder is er weinig mogelijk. Ik ga wel ook bedenken wat ik met die vijf euro ga doen die ik van me krijg. Ja. Ja. Pap, eh, eh, papa, heel eerlijk, maar als ik nou boven de 10.000 had gehad... dan had je toch ook wel verwacht dat ik het met je zou delen, toch? Ja. Nee, niet met mij, met je zusters. Oh. Ach, ach, ach, ach. Ja. Lief. Dat, dat wou ik gisteren eigenlijk ook zeggen. Wat, wat, lief, ja. wat lief, wat lief, wat ja. lief. Uh, meneer ja. Westerik, uh, leuk om... wat we hebben mama al een keer gesproken... nu hebben we papa ook al... Een ja, klankt, ja, we hebben je zus al gehad. Goed, die missen we nog niet. Nou, we hebben staan hier om de havenklap. <laughs> ja, dat <ja, ja. laughs> is ja. We zitten gewoon in een real life show. Ja, dat is de mooie Westerik. Oh, ja, ja, ja. Meneer Westerik, hele fijne dag gewenst en een mooi nieuwjaar. Ja, hetzelfde, fijn uit. Ja, dag. dag. Oké, okay. doei. Doeg, doei. Goedemorgen, de ochtend show van Joe is dit. Straks spelen wij onze muzikale spelletje de drie noten. Dat doen we naar Abba. met het nieuws van 7 uur. Ja, heel het land heeft weer last van het uh, winterse weer... en je moet echt voorzichtig zijn als je de deur uitgaat. Hé, hey, luister even mee, uh, onze dagelijkse muzikale spelletje. Ik heb weer drie noten van een grote hit. Maar welke hit is dit, jongens? Hier is de eerste noot. Oh, mooi. Oh, je weet hem oh, al. Je weet, ja. Ik heb ook heel veel zin in Moonlight Shadow. Ja. Oh, mooi, ja. Appie, prachtig, prachtig. Je hoort hem straks in de ochtendshow.